Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt voorlopig geen aandelen kopen van WeTransfer. Dat Nederlandse grote bestandenverstuurbedrijf verstuurbedrijf wil naar de beurs... aandelen verkopen, zodat ze met het opgehaalde geld nieuwe dingen kunnen doen... Maar de koersen van de aandelenbeurs schieten omhoog en weer naar beneden. Het is gewoon te onrustig, vertelt verslaggever Nick Wouters. Eigenlijk was het al opvallend dat ze daarmee doorzetten. Dat ze de pannen niet terugtrokken eerder al. Vorige week zeiden ze nog, we gaan het gewoon doen. Maar nu dus toch, ja, ook deze week, het gaat, het gaat wel ietsjes beter op de beurs. Maar vanmorgen daalde de Ajax weer anderhalf procent. Ik denk dat ze toen gedacht hebben, nee we gaan het niet doen. Ja, of WeTransfer later alsnog naar de beurs gaat, dat is nog even afwachten. Er komt een proef om mensen die nu veel huur betalen, toch aan een koophuis te helpen. Vier hypotheekaanbieders gaan iets proberen. Als je al drie jaar veel huur betaalt, worden de regels voor een hypotheek wat versoepeld, zodat je er toch één kan krijgen. Zo gaan om 575.000 duurhuurders die dan meer kans hebben om een stulpje te kopen. Met de proef mogen duizend mensen meedoen. De politie in Frankrijk heeft vijf mensen opgepakt die een handeltje zouden hebben in neppe vaccinatiebewijzen. Drie van hen zouden artsen hebben gehackt om met hun account in totaal zo'n 62.000 van die bewijzen aan te maken. Sinds deze week is in Frankrijk een vaccinatiebewijs verplicht om naar een café of restaurant te gaan. En het is vandaag 77 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Daar wordt over de hele wereld de holocaust herdacht, ook in Nederland. Op verschillende plekken in het land staan vitrines opgesteld met replica's van voorwerpen die Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog gebruikten. Die vertellen iets over een leven van een van die 102.000 Nederlandse Joden. Om niet alleen stil te staan bij de omvang van de moord, maar juist ook te laten zien dat die 102.000 mensen, 102.000 individuele, gewone levens waren. Mensen kunnen bij die vitrines een QR-code scannen zodat ze het verhaal erachter kunnen lezen. Het weer, het is bewolkt en op sommige plekken regent het. In de loop van de middag vanuit het noorden wat zon en een graad of 8. Morgen meest droog en 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeerd langzaam... tussen knoopend diemen en knoopend watergaasmeer, 3 kilometer... met 10 minuten extra reistijd.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 Dan was de kraai weer binnengekomen. Nou, en daar, daar stam ik vanaf. Dus okay. ik ben een echte Zandvoort. En ben ja. geboren in Zandvoort. E, e, e. Enigszins betwijfel ik dat toch? Want ja. waar ben je precies geboren? Waar? Ik, ik, ja? ik ben in de zussen die in Brondenstraat 31 gewoond. In Zandvoort? In Zand, en het heette de Tranendal. Goed, dan hebben we dus hier nu wel echt een originele, originele Zandvoort. Want ja, dat is niet iedereen in deze ja, ruimte. Ja, ja. ja want er kwam, de dokter kwam dan altijd ja. langs. En die, kwam dan, uh, die ging dan beneden zitten. En de vroedvrouw was boven bij moeders.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 In een zeer uh, fijne omgeving. En qua opleiding? En qua opleiding, ja, ik heb natuurlijk naar nou, de School gehad. Hè? Ik ben een pottek, dat is een katholiek, dus ga je naar de Maria's School. En mijn opleiding is grafische school en grafische MTS, staf- en kadercursussen en uh, kostprijscalculatie. En uh, nou, dat heb ik gedaan en toen ben ik gaan werken. En toen ben je onder andere terechtgekomen bij een reprobedrijf? Ja, ja, ik ben begonnen bij de Nederlandse Rote Gevurenmaatschappij, de oude Spaarnestad.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 Oké, okay. geen Jammer, Gert-Jan, dat we nu dit verzoek niet gaan draaien. Want dat hebben we al gedaan bij Goedemorgen Zandvoort. En ik vind, nou ja, één keer is ook wel aardig. En we hebben toevallig nu een ander thema. Dus we gaan verder met uh, de club van de 27 jaar. Ja, en dit keer is het Kenneth Heat met On the Road Again.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 hier eens aan gaan denken. Ik had het zelf ook nooit bedacht. En ik vind het geweldig. Nou, geweldig. Hartstikke De mooie afsluiting vind ja, ik en We dit. zijn in ieder geval blij met je keuze voor je, voor je vrijwilligersverzoek. <laughs> Dat past helemaal in ons thema. Bedankt. Oké, okay, graag gedaan. time, baby, love me twice today. Week. I'm make you jump, girl. Love me while through the week. I'm make you try, I'm gone away. I'm make you try. That's me I'm the one time baby Yeah my knees hurt too Love me two times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 En met een beetje massa, zoals het net voor de verkiezingen, is dat klaar. Waar gaat het over? Mijn scriptie gaat over hoe je democratieonderwijs, dus het leren van eigenlijk hoe onze democratie in elkaar zit, hoe je dat interessanter en aantrekkelijker kan maken voor de leerlingen in het VMO. Voor de jongeren dus met name. Ja, en maar. ook specifiek voor VMO-leerlingen, omdat ik zelf merk, wanneer ik dat vak onder andere geef, dat zij nogal het idee hebben van hey dit, dit past helemaal niet bij ons, wat, wat hebben wij voor invloed? Wij zijn maar gewoon werklui, zeg maar.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 We gaan nu weer terug naar ons thema 27. Ja, Nirvana met The Man Who Sold the World. Oh, Kurt Cobijn. Klopt. Geweldig nummer, vind ik dit. <middels> te pakken, zowel Jaap niet als Ben niet. Oh, daar gaan we het zo nog even proberen. Ja, zeker. Ik was Koert Coeben. Ja. Geweldig nummer. Ook het filmpje wat erbij hoort is een hele jonge Koert Coeben nog. Nog in ieder geval geen 27 nog, maar wel fantastisch nummer dit. Wat weet jij Maya over zijn overlijden en geboren? Hij is geboren op 20 1967 en overleden op 5 1994. En